Uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Festivalorganisatoren krijgen geld als hun feest is afgeblazen. Er wordt nog eens 135 miljoen euro vrijgemaakt. En de organisatoren krijgen meer vergoed dan eerst. Het was 80 procent, nu krijgen ze 100 procent van de kosten vergoed. De Tweede Kamer houdt op dit moment een debat over de nieuwe coronaregels... die dit weekend ingingen. Het kabinet krijgt veel kritiek. Toch ook hier de vraag aan het kabinet om ons nog eens mee te nemen... in wat er is misgegaan. Zoveel dingen achter elkaar en dat je dan zo weinig verantwoord. En er was de gebrekkige handhaving, want er is namelijk gesjoemeld met toegangsbewijzen. Hoeveel boetes zijn daar eigenlijk voor uitgeschreven? Sommige Kamerleden zijn voor het debat teruggekomen van vakantie. Eigenaren van flatgebouwen moeten meer doen om vluchtroutes vrij te houden... zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... naar aanleiding van de dodelijke flatbrand vorig jaar in Arnhem. De Onderzoeksraad zegt dat veel flats maar één vluchtroute hebben... die daarom altijd vrij moet blijven. Alle treinstations die dat nog niet hebben... krijgen een AED-apparaat waarmee mensen met hartproblemen kunnen worden geholpen. Er worden, 100, er worden 715 AED's verdeeld over ongeveer 400 stations... Uiterlijk begin volgend jaar moet er overal minstens één hangen. En er is opnieuw flinke wateroverlast in Zuid-Limburg. Er valt daar heel veel regen. Gisteren was het mis, maar inmiddels worden de hulpdiensten ook alweer platgebeld. Het gaat van ongelopen kelders tot uh, tuinen die onder water staan, tot uh, een hotel wat problemen heeft. Dat hotel staat in schin op geul. De eigenaar zag gisteravond het water al naar binnen kabbelen. Dat is bijna niet met een pen te beschrijven. Je bent met het diner bezig. Je ziet het water langzaam stijgen, stijgen, stijgen. En voor je het weet heb je gewoon tot aan de plinten hoog. Het water binnenstaan, ja, dit is gewoon niet te bevatten. Tot en met morgen geldt code oranje in Limburg vanwege de zware regenval. De GGD waarschuwt om niet een ondergelopen straat in te lopen. Want het water komt soms rechtstreeks uit verstopte riolen. En dan kun je ziek van worden. Het weer. Vandaag en morgen is het dus vooral in het zuidoosten kletsnat. In het oosten en noorden ziet het er wat beter uit. Het is 19 tot 25 graden. Morgen is het maximaal 23 graden. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging door een ongeluk in het werkvak op de A9 Alkmaar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en het knopend Rottenpool de plein 7 kilometer met meer dan een uur vertraging. Daar is ook één rijstrook dicht. Vanwege bergingswerkzaamheden is de N239 Nieuwe Niedorp richting Medemblik afgesloten tussen Lambertschraag en Opperdoes. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Z zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziek Boulevard.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 Oh, oh, oh, rustig ademhalen, oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd, maar het regent en het regent, zalen. Op een bankje in het park kwam het besluit, noem het kapper, noem het vluchten, maar je knijpt het tussenuit.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 Zandvoort als bruisende badplaats Ook in de zomer CFM It's going Se nos olviden. me me Get whatever's on the mind. Spending money over time. I'm on. Wake myself at the sun of the morning. I play myself with the sun kind of performance. Take all my money and now your gone And I'm broke as a bitch in the barn. Yeah. trying a problem. Ik was je al lang verloren Ik zag je foto in de krant Ik wist niet wat ik hoorde Je woont weer in de stad En niet zo heel veel later zitten wij weer uren bij elkaar Twee stoelen aan het water en je kaart Weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan? Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even. Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux, de trouver mieux. Oh, oh. Puis mystérieux, parfois elle rêve, fait de banquise, puis préfère pas sans furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Belvelise, les yeux trempés, les rats brisés, les chines soumises en marchepieds. Me penchant comme la tour de pise, pour un baiser. Elle voulait qu'on l'appelvelise. Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée!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 I'm my pleasure make believe. FM. via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer DFV FM Maar nu eerst het NOS nieuws van